Wij hey, maken deel uit van elkaar huh. Huh. Als je door het leven gaat Merk je dat je zoveel Nog niet begrijpt en je ziet maar al te vaak dat je op zoveel niet bent voorbereid. Maar al heb je het zwaar, wij staan altijd voor je klaar. Als je droom niet zo was als het scheen. Wij staan steeds aan jouw zij en wij weten allebei. Wij zijn meer dan wij zijn, wij zijn één. iets dat ik niet ken. Je staat aan het begin van een hele grote reis. Maar nooit laten wij jou alleen. Soms geluk, soms verdriet ligt bij jou in het verschiet. Maar je weet, diep in jou, wij zijn één. Wij zijn één, wij zijn één. Wij wij zijn één. Wij zijn één, family. wij zijn één. Wij zijn één, wij zijn één met twee, delen, zijn wel en zijn één, wij zijn Wij zijn Wij nog zo ver uiteen, als je je denkt dat je het niet hebt Weet dan elke keer weer Wij zijn één Blijf altijd jezelf Want daar gaat het om Als je groot bent begrijp